Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Na jaren praten, puzzelen en overleggen is er een nieuwe pensioenwet. Na veel discussie is de Eerste Kamer daar gisteravond ook mee akkoord gegaan... Minister Schouten is blij. Een grote wet die uh, na 15 jaar discussie, uh, dat we nu echt in een volgende fase komen rondom de pensioenen. Uh, het was lang, het was intens, maar het was ook goed. In het nieuwe pensioenstelsel komt het geld niet meer uit één grote pensioenpot, maar uit allemaal kleine potjes. Dat nieuwe systeem zou onder meer beter zijn voor mensen met flexibele banen en korte contracten. De brandweer in Almere heeft gisteravond zijn handen vol gehad aan een woningbrand. De brand heeft uh, plaatsgevonden op de eerste verdieping en op de zolderetage. Er uh, zat één persoon zat op het dak en die is door de hoogwerker van het dak afgehaald. En die persoon is ter controle naar het ziekenhuis gegaan. Het huis is op dit moment onbewoonbaar. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is. En het dorp Berg en Dal in Gelderland trekt de portemonnee voor zandhagedisjes. Bij een fietspad worden jaarlijks tientallen diertjes doodgereden. Voor 100.000 euro komen er nu tunnels en schermen om de hagedissen te beschermen. En een lachertje in Amsterdam. Op een tijdelijk verkeersbord staat iets merkwaardigs. Is te horen bij AT5. De pijpgracht bereikbaar. De rijpgracht ken ik wel. Het is een foutje, denk ik. Wat staat erop? Pijpgracht. Bereikbaar. Dat klopt, denk ik, niet. Ja, daar liggen ze te pijpen, natuurlijk. Ja, is niet helemaal goed gegaan dus. Het moet inderdaad geen pijpgracht, maar rijpgracht zijn. De gemeente vindt het een storende fout en heeft het bord aangepast. De letter P heeft een stukje tape gekregen, waardoor er nu alsnog de goede naam staat. Het weer nog. Flink wat zon en een stuk warmer dan de afgelopen dagen. 22 tot 25 graden. Kan wel behoorlijk stevig waaien. Vooral in het noorden en aan de kust voelt het daardoor wat koeler. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan iets drukker te worden op de weg. Zo rijdt het wat langzamer op de N247 van het horen naar Amsterdam...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 Maar ik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 Si que era muestra y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta mal parece que solo me quedé y fue pura maldita tu mentira que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré volvebe oh, el, el veneno malevo Jost, jost, jost, jost, jost, Hallo, hoe je bent? Hoe je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 Come, you now come. I've call. I've been on call. I've call. 6.9 is... Zon, Zee, and en Zomerhits. Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba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 ik wil niet dat je me verlaat. Ik wil niet dat je me verlaat. Ik wil niet dat je me verlaat. Ik wil me verlaat. Ik me verlaat.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 I'm not sure just what to do. Ooh, ooh, ooh. It's the way say it. It's no mirage to me. Touch Thank you. antwoord en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Dit jaar melden zich veel meer mensen bij de huisartsen met concentratie- en geheugenproblemen dan voor de coronapandemie, zegt het RIVM. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het kunnen de coronamaatregelen zijn geweest, maar ook de infectie zelf. Het is Noord-Korea niet gelukt om een spionagesatelliet te lanceren. Door een fout kwam de raket in zee terecht... De lanceringen leiden tot groot alarm in Zuid-Korea en Japan. In de strijd om promotie naar de eredivisie... hebben VVV Venlo en Almere City met 1-1 gelijk gespeeld. Zaterdag is de return in Almere. Het weer. Veel zon vandaag. Het blijft droog en het wordt in het binnenland 22 tot 25 graden. Aan de kust wordt het een paar graden koeler. That you talk. Kiss dat gaat We moeten a competir, a ver. Ey. <fart noise>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 I don't Punt 9 is Zong Jan Ford and Summer Hits. hits. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano! Buongiorno in Italia, gli spaghetti ardente, E un partigiano come presidente.